10 uur, Freddy van met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli wordt nog steeds gevochten... tussen gewapende militieleden en burgers. En kleuren geleden openden militieleden in burger het vuur... tijdens een demonstratie, een mars van een moskee... naar het hoofdkwartier van de militante groep. Daarbij vielen tientallen doden en gewonden. Burgers hebben vervolgens wapens opgehaald... en het hoofdkwartier van de militie aangevallen. Er zijn 27 mensen omgekomen en 235 mensen gewond geraakt. De taxiritten die de Helmondse wethouder Tielemans declareerde waren niet onrechtmatig. Dat concludeert een accountant die onderzoek heeft gedaan naar de declaraties. Peter Tielemans stapte in juni op na berichtgeving over de 186 taxiritten die hij de afgelopen jaren declareerde. Veel van die ritjes waren vanuit zijn stamkroeg in het centrum van de stad. Volgens de onderzoekers is het grootste deel van de uitgaven rechtmatig geweest.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 De lijn met Robert Meder. Goedenavond. Het is vanavond vooral een uitzending met live sports. In Salt Lake City wordt geschaatst. De tweede wereld BKWZ van het seizoen. Sebastian Timmerman. Records, records. Gaat ze op jacht naar records. Nu Thijs Joenema, houdster van het Nederlands record... in de tweede rit van de 500 meter in de baan... maakte Misser in die eerste 100 meter. Nederlands record is 37-06, dus op haar naam. En Unema komt na die Misser niet verder dan 37-70. Wel sneller dan vorige week in Calgary. En vanavond staat het internationale voetbal in het teken van de WK-kwalificatie. De play-offs moeten deze dagen de laatste elf startbewijzen gaan opleveren. Vanavond is de eerste avond in de Europese zone met de kraker. U hoort het al op Radio 1 Portugal tegen Zweden, Frank Wielaard. Er zijn nog 25 minuten te spelen en Zweden heeft het zwaar in Portugal. De omsingeling wordt alsmaar strakker aangetrokken in Lissabon. Maar Zweden blijft overeind. Het is voorlopig nog 0-0. Nederland komt morgen in actie tegen Japan. In de oefenwedstrijd in Genk moet de bondscoach het zonder Bruno Martins Indi doen. Die zich blesseerde tijdens de laatste training. En dat was volgens Louis van Gaal weer eens een wijze les voor hem en voor alle journalisten. En dat is ook weer waarom ik nooit een opstelling bekend maak... Uh, want ja, dat heeft helemaal geen zin. Omdat dat iedere dag uh, zou kunnen gebeuren. En dat gebeurt ook weer. Ja, naast allerlei sport ook nog een terugblik op de hockeytoppen... bij de vrouwen, SCHC tegen Amsterdam. Tot 11 uur is dit en dan was langs de lijn. Eerst nog even terug naar uh, Sebastiaan, want dit was wel erg kort. In uh, Salt Lake City <laughs> bij de wereldbekerwedstrijder Thijsje Oenema. Uh, die viel dus een beetje tegen, hè, hoorde ik je zeggen. Ja, nou ja, geen Nederlands record, maar wel sneller dan uh, vorige week in uh, Calgary. Toen ze op gang moest komen en uh, eigenlijk een uh, matig weekend reed met de 17e en de 13e plaats. Dus wat dat betreft uh, is die 37-70 uh, wel beter dus dan vorige week. Oenema heeft een moeilijke aanloop gehad, uh, liet ze een plekje weghalen op haar arm uh, voor in september was dat. En dat uh, bleek een kwaadaardig plekje te zijn. Ze vertelde dat verhaal emotioneel bij het NK. Kortom, het, uh, de aanloop naar het seizoen was alles boven lekker voor Thijsje Oenema. Maar ze begint langzaam weer wat beter in de ritme te komen Al maakten ze dus wel een missen op de eerste 100 meter. Ik heb ook Mayon Kuipers al zien rijden. Andere Nederlandse, die reed 38-0-3 en bleef daarmee een zeshonderdste van een seconde verwijderd van haar persoonlijk record. En inmiddels zakt Thijsje Oenema van de tweede plaats naar de vierde plaats. Omdat Irina Camilla sneller is in de rit die ik net zie. Maar ook de Amerikaanse Lawrence Cholowinski. En beide rijden een persoonlijk record. Cholowinski haalt daar vier de tiende van een seconde vanaf. En dat valt wel op dat we vandaag heel veel persoonlijke records al gezien hebben. Bijvoorbeeld in de B-divisie Waar we al naar hebben zitten kijken. Bijvoorbeeld bij Anouk van der Weijden. Die vierde werd op de drie kilometer. Heel veel persoonlijke records. En dat belooft toch wel wat voor de rest van dit weekend. Wat gaan we verder rijden? In ieder geval vandaag naast deze 500 meter bij de vrouwen. Natuurlijk ook de 500 meter bij de heren. Dat is de volgende afstand. Komt gelijk naar deze. Dan hebben we de drie kilometer bij de vrouwen. Waar Irene Wust dus niet rijdt. Wust heeft zich teruggetrokken omdat ze een druk programma heeft. Iets te druk eigenlijk voor deze tijd van het jaar. En dan hebben we nog de 1500 meter... Helemaal, dan is het al de volgende dag. Dan is het al zaterdagochtend in Nederland. Die binnennacht dus in Nederland de 1500 meter. Waar Koevenwij vorige week in de buurt kwam van het Nederlands record. En misschien wel gezien dus uh, dit snellere ijs, lijkt het in Salt Lake dan in Calgary, vandaag een nieuwe poging kan doen om het Nederlands record op die 1500 meter te gaan verbeteren. In de vierde rit van de 500 meter bij de vrouwen waar we inmiddels in zijn aanbeland, zie ik nu uh, de derde Nederlandse alweer in de baan. En dat is Anis Das, die in de starthouding staat in de binnenbaan. En ze is in één keer goed weg tegen de Russische Julia Litankina Dus laat ik deze rit nog maar even meenemen. Das vorige week winnares van de B-divisie in Calgary. Het was de tweede omloop op zaterdag, open nu in 10.58. Vorige week reed ze haar persoonlijk record. 37.89. En dat was de eerste keer in haar carrière. Dat ze de 500 meter aflegde binnen de 38 seconden. Dus wat dat betreft ging ze door een belangrijke mentale barrière heen. Deze Anis Das. Individualist. Maakt geen deel uit van een commerciële ploeg. Doet het dus allemaal zelf. En is dus goed begonnen aan dit seizoen. En houdt in ieder geval ook nu de Russische Julia Litaikina achter zich. En die 37.89 van vorige week gaat er weer aan. Wordt verbeterd. Opnieuw een persoonlijk record van Anis Das haalt er vijfhonderdste vanaf en staat met 37,84. Ook uh, op de vijfde plaats op dit moment, net achter Thijsje Oenema, die vierde is. Dan nou, maar even naar Frank Villaat, want er wordt driftig gevoetbald, zei ik net al. Uh, mooiste affiche op papier is Portugal tegen Zweden. Frank Villaat, daar uh, kijk jij naar, maar ook de andere wedstrijden hou je in de gaten, hè? Inderdaad. Eh, allereerst even Portugal-Zweden. Na 69 minuten nog 0-0. Aanval van eh, Portugal. Even kijken of daar eh, wat uit gaat komen. Als Quantrao die bal kan binnenhouden. Als dat zo is. Dat is in eerste instantie wel zo. Legt hem even terug naar Nani. Die gaat dan proberen 1 tegen 1 tegen Loestik. En eh, die komt Loestik ook met een paas uiteindelijk niet voorbij. En dan kan eh, Zweden gaan counteren via Kalstreum. Die counter, daar, daar doen ze, eh, dat doen ze vrij rustig aan moet ik eerlijk zeggen. Dus gaan we even kijken naar de andere standen. IJsland-Kroatië is afgelopen. Lopen. IJsland uh, 40 minuten met zijn tienen en dus hadden ze het uh, pittig, maar hebben uiteindelijk wel de 0-0 weten vast te houden. Siktoersson ging vlak voor rust, zwaar uh, geblesseerd van het veld, op een brancard. Hoe ernstig het is, hij ging ze behoorlijk door zijn enkel. En hoe zwaar die blessure is, dat moeten we nog bezien. Finn Bokasson begon ook in de basis. Ook hij werd na iets meer dan een uur gewisseld. Maar IJsland leeft dus nog en kan het volgende week in Kroatië... voor het eerst in de geschiedenis van het land een WK-ticket gaan afdwingen. Dat zou voor hun natuurlijk prachtig zijn als dat gaat lukken. Griekenland tegen Roemenië staat al heel lang op 2-1 voor Griekenland. Maar Roemenië dus wel een heel belangrijk uitdoelpunt gemaakt. En Oekraïne tegen Frankrijk. Daar is het een... Nou, Wat is het? Drie minuten geleden. Sozulia. Die heeft daar een doelpunt gemaakt. Die speelt niet voor Frankrijk. Dus Oekraïne in eigen land tegen Frankrijk op 1-0 voorgekomen. Intussen speelt al die tijd Portugal de bal rond. Rond de, het strafschopgebied van Zweden. En is het wachten op de volgende kans voor de thuisploeg. Als de overtreding wordt gemaakt door Sebastian Larsson. Die wil er niet van weten dat dat ook daadwerkelijk zo is. Toch gaat hij daar echt een gele kaart voor krijgen nu. Van scheidsrechter Rizzoli. En dus de vrije trap ook voor Portugal. De overtreding wordt gemaakt op Fabio Quintrao. De linksback van Portugal en de vrije trap zo'n beetje tegen de achterlijn net buiten de 16 aangemaakt. En dus net op tijd zou je ook kunnen zeggen door de Slim slim voor de aanvaller langsgesneden trouwens door Quintrao. Die daarmee de overtreding eigenlijk min of meer uitlokt. Misschien had gehoopt dat het een metertje verder was gebeurd. Dan had hij een penalty gekregen maar zover komt het dus uiteindelijk niet wel. Uh, die uh, vrije trap zometeen. Eerst uh, Wil Zweden heel graag gaan wisselen. Daar gaat uh, Elm, Rasmus Elm, gaat uh, er daar af. En daar komt Pontus Wermbloom ervoor terug. De ene oud-AZ'er voor de andere oud-AZ'er. En de ene middenvelder voor de andere middenvelder. Zo simpel is het er ook alweer. Ronaldo probeert uh, die vrije trap te nemen. Die wordt uh, in de muur gesmoord. En zo probeert uh, Portugal steeds meer een gat te slaan achterin de defensie bij Zweden. Vooralsnog lukt dat niet en blijft Zweden 4 overeind in Lissabon. 71 minuten dik hebben we gespeeld. Het is 0-0. Boys en the hole of the moon. Het is kwart over tien. En er was langs de lijn met de toppers aan de start, denk ik, op de 500 meter. Sebastian, uh, Bijvoorbeeld Redder Richardson, hè? Wereldkampioen sprint Werd ze eind januari hier in Salt Lake City op deze baan. Uh, daarna werd ze wel, uh, had ze wel het hoogtepunt in het seizoen gehad. Werd ze wat minder dit seizoen. Naar de Amerikaanse kampioenschappen. Bijvoorbeeld voorbijgestreefd door Brittany Bowe. Aan landgenoten. Die heb ik net ook al zien rijden. reed een dik persoonlijk record. 37-32. Staat daarmee voorlopig op de tweede plaats. Achter de Russin Olga Fatkulina. Die het uh, Russische record zojuist heeft verbeterd. 37-19. En daarmee haalt uh, Olga Fatkulina... 33 honderdste van een seconde af van haar persoonlijk record. Op de 500 meter. En dat is echt heel veel. Want het oude PR dat reed ze vorige week in Calgary. Dus kortom, de omstandigheden zijn prima. Eens kijken wat Richardson er dan nu van gaat maken. Tegen de Japanse nauw Cordaira, 27 jaar, die een persoonlijk record heeft staan van 37,42. Persoonlijk record van Richardson is 37,12. Uh, Richardson die opent net iets sneller, een honderdste van een seconde, in 10,48. Met die lange slag die zij altijd heeft, kenmerkend voor haar. Legt er bij heel veel meters af. Heeft heel veel kracht in de lichaam en op de kruising op dit moment. Zo'n 10-15 meter voorsprong op Cordaira, die nog niet echt dichterbij komt bij de wereldkampioenensprint... De Japanse heeft nu wel het voordeel van de tweede binnenbocht. Komt in de buurt, maar Heather Richardson houdt de voorsprong... en gaat deze rit ook winnen. 37-12 is dus haar persoonlijk record. En er komt de 36 eraan. 36-97 voor Heather Richardson. 36-97. Daarmee schaart zij zich in het rijtje van dames... dat de 500 meter heeft afgelegd binnen de 37 seconden. Dat waren er tot nu toe slechts twee, namelijk Sangwa Lee en en daar komt Richardson dus nu bij met 36,97 en dat is dan ook meteen de vijfde tijd ooit gereden op de 500 meter uh, 36,97. Geweldige tijd. Kodaira rijdt ook een persoonlijk record. Ja en wat betekent dat dan voor dadelijk laatste rit met de wereldrecordhoudster daarin Sangwali, Maar ook voor deze voorlaatste rit als we Margot Boer in actie krijgen. In de wetenschap dat Margot Boer vorige week tot 37-36 kwam. Daarmee ja, een behoorlijke stap maakte in haar carrière. Want het was een dik persoonlijk record. Ze werd ermee vierde bij de tweede serie 500 meter. En misschien nu wel in de buurt kan komen van de 37-10. Zo'n beetje rond die tijd richting het Nederlands record van haar ploeggenoten bij de ligaploeg van Marianne Timmer. Haar ploeggenote Thijsje Oenema. Die trouwens inmiddels is weggezakt naar de elfde plaats in het klassement met nog twee ritten dus te gaan. Margot Boer... Tegen niemand minder dan Bai Jing Wang. De Chinese die in Insel traint onder leiding van Jan Bos tegenwoordig. Bij de Speedskating Academy. En ze zijn allebei in één keer goed weg. Bai Jing Wang natuurlijk beter van start. Boer heeft het nooit zo op de eerste 100 meter. Maar gaat nu goed mee hoor met Bai Jing Wang. Prima start voor Margot Boer. In 10.42. Ja dat mag er zijn. 10.31 voor Bai Jing Wang. Maar die openingstijd van Margot Boer is ook erg goed. En nu komt haar sterkste gedeelte normaal gesproken. Nu komt die volle ronde richting Bai Jing Wang op de kruising. Richting dat rood met zwarte pak van de Chinezen aan de kant, waar geen tribunes staan hier in Salt Lake City, daar oogt het leeg. Nu langs de hoofdtribune, daar is het volle, maar Boer komt er niet aan bij Beijing Wang. Bij Beijing Wang, vorige week twee keer derde, gaat de rit winnen, komt hier ook een 36 aan. Jawel hoor, 36-85. Goedemorgen, dat is maar 1100ste langzamer dan het wereldrecord. 36-85 en 37-28 is ook voor Margot Boer een persoonlijk record. Daarmee op de vierde plaats, maar de high five en het handje klappen tussen Jan Bos en haar pupil. Bij Jing Wang is terecht. Want ook bij Jing Wang staat nu in het rijtje van vrouwen. Die 36er op de naam heeft staan. 36,85. Slechts 1100 honderdste van een seconde boven het wereldrecord. En voor de duidelijkheid, natuurlijk, een persoonlijk en Chinees record voor deze bij Jing Wang. Bij Jing Wang bovenaan. Heather Richardson staat tweede. Olga Fatkulina naar de derde plaats gezakt. Net voor Margot Boer. Die op de vierde plaats staat als we naar de laatste rit gaan. En dat is dan de rit waarin Sang. Waar haar klasse opnieuw mag tonen. Dat vrele meisje. Van 24 jaar uit Korea. Maar die heeft verschrikkelijk veel kracht en snelheid in haar benen. En vorige week snelde ze dus op de zaterdag naar een geweldig wereldrecord. 3674. 600 ste sneller dan dat ze in januari van dit jaar was in Calgary. En Lee weet natuurlijk ook dat hier al heel snel gereden is. Dat er zoveel records, persoonlijke records en nationale records zijn gesneuveld. Dit is een kans om die 3674 nogmaals aan te scherpen. Jenny Wolf die reed nog nooit binnen de 37 seconden. Voor haar ook een kans voor de Duitse Sprinster om eens een keer de 500 meter te rijden binnen de 37 seconden. Sangwa niet helemaal lekker weg. Had een heel klein beetje onbalans in de eerste meters. Wolf gaat goed mee in de eerste 100 meter. Lee opent in 10-16. Oh, 10-16. Geweldige opening, zeg, voor Sangwa Er is menig man die daar moeite mee heeft. Dan moet hij toch bijna weer een wereldrecord aankomen... als Sangwa een rondje uit haar benen weet te toveren... wat ze normaal gesproken kan. Jenny Wolf heeft... De binnenbocht. Maar Sangwali eh, dende door in de buitenbaan. Blijft ze Jenny Wolf ook voor. De laatste meters van Sangwali. Het wereldrecord is 36,74. 36,74 36-74. En we gaan naar... Jawel! 36-57. Goeie genade, zegt Sangwali. 36-57. Ze haalt het dus bijna twee tiende van de seconde vanaf van het wereldrecord. Wat een sprong opnieuw. En Jenny Wolf 37-15. Dat is geen persoonlijke record For Ongelooflijk zeg. Wat een tijd die Sangwali hier op de klokken zet. 36-57. Andermaal een wereldrecord van haar. Na vorige week in Calgary. Nu in Salt Lake City. Zij wint uiteraard de 500 meter. Ongenaakbaar deze Sangwali. In een geweldig wereldrecord van 36-57. Tweede bij Jing Wang. Derde Heather Richardson. Drie dames binnen de 37 seconden. En Margot Boer op de zesde plaats. De beste Nederlandse. 36-57. Geweldige tijd voor Sangwali. Tjonge, jongen jonge. bijna twee tiende eraf zo. in één keer op de 500 meter. Ja, niet te geloven. Um, uh, goed, inmiddels is het uh, negen minuten voor uh, half uh, elf. Uh, we gaan naar uh, Tim Steens in de hoofdklasse bij de vrouwen in het uh, hockey. SCAC tegen uh, Amsterdam, twee weken geleden afgebroken bij een 0-0 uh, stand. Gaan we zo doen, Tim, blijf je even hangen. We gaan ja, even naar uh, uh, Frank Wielaert, want er is gescoord bij jou. 82 minuten zijn we onderweg. En dan lukt het Portugal toch. Het lukt hem toch. Cristiano Ronaldo in het doelgebied bij Zweden. Isaacson moet daar natuurlijk de baas zijn. Maar daar duikt Cristiano Ronaldo op. Op CR7 in hoogste eigen persoon. Op een voorzet vanaf de linkerkant. En dan is de verdediging van Zweden verslagen. Met name Martin Olsen die er daar nog bij staat. En ook Isaacson die blijft staan. Daar waar hij eigenlijk uit moet komen. Hij maakt de verkeerde keuze. De doelman van Zweden. En Cristiano Ronaldo maakt 1-0 voor Portugal. Op een moment dat iedereen denkt. Ja we gaan nu de ongehoorloofde trucs allemaal gebruiken. Ronaldo kreeg gil nadat hij doorliep op Isaacson. En hem op zijn voet ging staan. Waardoor de Zweedse doelman door zijn enkel... Hij kreeg daar de gele kaart voor de aanvaller van Portugal. En even later aan de andere kant een Zwalbe. ...van Elmander die zich meteen bedacht opstond en dacht... ...oh ja, ik heb een paar minuten geleden geel gekregen. Dit was niet heel erg bij de hand van me. En die tweede gele kaart bleef achterwege. De Zweden nog wel met 11, maar met 1-0 achter tegen Portugal. Er zijn nog zeven minuten te spelen. Voor Zweden is er nog niks aan de hand. Want er volgt nog een return komende dinsdag. Maar 1-0 achter, Daar waren ze de hele tijd overeind leken te blijven in Lissabon. Dat is natuurlijk wel een pijnlijk puntje. Nog pijnlijker is het dat Ronaldo de doelpunt te maken is... Met nog 7 minuten op de klok, dus 1-0 Portugal. Tim, ben je er nog? Ja, ik ben er nog op. Oh, mooi, goed. Um, twee weken geleden um, SCHC tegen Amsterdam en hoofdklasse vrouwen. Afgebroken bij 0-0 stand. Um, dat was vanwege het opmeer. Ja. Vanavond uitgespeeld. Oh, ja, op een goed. vrijdagavond gebeurt dat vaker op zo'n avond. Ja, het is bij de mannen ook een keer gebeurd. Vorige week hadden we oranje-zwart kampong ook op een vrijdagavond. En uh, ja, uh, dat zijn incidentele wedstrijden. En we hebben toevallig uh, over anderhalve week vrijdagavond 29 november. Dan speelt uh, de, de mannencompetitie nog een hele ronde. Omdat Jong Oranje daarna naar India gaat voor het WK. Hm. Dus uh, het is niet helemaal ongebruikelijk hoor. En ik ja. moet zeggen, ja, er was best veel publiek vanavond bij uh, SCC hier. Hoe uh. ja, is het afgelopen? Nou, de wedstrijd eindigde in 1-1. Uh, ja, topper was het uh, ook wel. En uh, ja, ik denk dat beide coaches daar best tevreden mee zijn. We gaan even napraten over die wedstrijd met Janneke Schopman... de coach van uh, SCRC. Uh, jij, Janneke, 1-1. Uh, wat vond je van de wedstrijd? Ja, wedstrijd met twee gezichten tevreden met 1-1. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik vond overal dat we wel het beste van het spel hadden, maar Amsterdam startte furieus. Hadden we moeite mee. En eigenlijk net toen we het onder controle hadden en eigenlijk een veldoverwicht, maken zij een hele mooie goal. Ja, dan sta je 1-0 achter. En dat duurde best lang voordat we gelijk maakten. En uh, dat hadden we voor rust moeten doen. Maar dat deden we niet. Dus nee. ja, dan uh, moet je achteraf uh, ook blij zijn dat het gelijk blijft. Wat heb je in de rust gezegd tegen de dames? Nou, dat, dat, ik zei dat het over details ging. En dat we met name op de details uh, nog wat beter konden. Dat we ze veel uh, onder druk moesten zetten. Dat we hoge druk moesten spelen. Mm -hmm. Dat we onze kansen kregen. En dat we onze kansen moesten gaan benutten. En, en ja, Die kansen kregen we in de eerste helft ook. En uh, die maken we niet. In de tweede helft krijgen we weer een hele grote kans. Die maken we weer niet. Maar gelukkig uh, stond Roos op scherp. Ja, Roos, Roos dross is het dan. Daar wil ik het ook even over hebben met jou. Want ja, ze is wel een speelster die de uitspringt wat mij betreft. Hè? De uitspringt vanavond bij jou dan. Ja, nou ja, zonder de andere tekort te doen. Want ik vind eigenlijk dat het hele team vandaag 70 minuten lang kaart heeft geknokt ook. En ook echt veel werk heeft gedaan. Maar Roos uh, heeft een bepaalde klasse. En uh, heeft een snelheid uh, waar heel veel mensen jaloers op zijn, denk ik. Uh, of hockeyers dan. En uh, ja goed, ze kan onnavolgbaar hockeyen En uh, ja, dat uh, zie je bij de goal ook. Uh, dat maakt ze gewoon heel mooi af. Uh, even naar jezelf kijken, Janneke. Het is jouw vierde seizoen hier bij SCSC. De eerste drie seizoenen... Haalde je de play-offs, maar strandde je in de halve finale. Um, moet dit jaar anders, denk ik? Ja, het moet dit jaar anders, <laughs> ja. Daar uh, zijn, we, zijn we wel mee bezig. Uh, ik vind uh, dat we een goede ploeg hebben. Uh, dat we zeker van iedereen kunnen winnen. Uh, Amsterdam is landskampioen. Je ziet uh, vandaag ook dat we ze een prima partij kunnen geven. Mm -hmm. uh, dat het twee kanten op kan gaan. Uh, we moeten ervoor zorgen dat we in de play-offs scherp zijn. We gaan gewoon voor de play-offs. We staan nu op keurig tweede plek. Uh, we kijken omhoog en dat blijven we ook doen. Mm -hmm. Maar in vergelijking met de afgelopen twee, drie jaar, zeg maar... is je team erop vooruit gegaan? Ben je beter? Ik denk dat uh, een aantal spelers zeker beter is geworden. Kaya is, is, is echt veel beter geworden. Kaya van Maazakker. Ja, Carlien uh, Dirksen van de Heuvel is gewoon zeer uh, belangrijk en bepalend. We hebben met Maaike Stukkel natuurlijk nog een hele ervaren speler. We hebben voorin met Roos Ros en Claire Verhagen gewoon ook hele goede hoekjes. En achterin met Maries Jongepier ook ervaring. Maar daarnaast zie je juist dat, uh, dat de meiden die ook in Jong Oranje hebben gezeten, uh, dat die ook steeds meer stappen maken. Michelle van der Pols is fit geworden. We hebben gewoon een hele goede ploeg. Iedereen moet wel fit blijven. Maar dan heb ik gewoon een hele goede ploeg. En dan weet ik ook zeker dat we iedereen een heel goed partij kunnen bieden. Alleen, we moeten het ook doen. En dat uh, laatste stapje ontbreekt nog wel eens. Ben je in de breedte ook sterk? Of, of als je een paar blessures krijgt, dan ben je kwetsbaar? Ja, dan zijn we wel kwetsbaar. Soledad Garcia heeft natuurlijk vlak voor het seizoen gezegd... van ik kom niet terug. Uh, nou ja, dat is haar goed recht. Maar het gaf ons wel enige problemen. Maar ik moet zeggen, we hebben nu Meisje 1 mee trainen. Die trainen er, is trainer er een stuk of vijf, zes mee. Er gaan er twee eigenlijk altijd mee. En, en die hmm. worden ook steeds beter. En ik merk ook aan met name de ervaren spelers, dat die dat ook vinden. Dat die dat stimuleren. Dus dat is hartstikke leuk om te zien. En uh, vandaag scoort er één. Bijna de gelijkmaker. Dus uh, met nog een beetje... Uh, ja We hebben nog een tijd en ik weet zeker dat die er ook staan in de play-offs. Tot slot, Janneke. Nog twee wedstrijden voor de winterstop. Hè? Maar ook nog een keer tegen Den Bosch, die laatste wedstrijd. Ja, we hebben nog twee hele belangrijke wedstrijden. We hebben Kampong nog. Uh, bij Kampong uh, het is het gewoon een, echt een goede ploeg waar wij uh, moeite mee kunnen hebben. Zeker als uh, we een beetje stroef zijn in balbezit. Mm -hmm. En daarna Den Bosch, wat natuurlijk uh, ja, vanuit het verleden... maar nog steeds gewoon een van de beste ploegen van Nederland is... met, uh, met de gevaarlijkste corner. Dus ja, het worden, worden nog een, uh, twee belangrijke weken. We gaan het zien, Janneke. Dankjewel. En veel succes nog in de laatste twee wedstrijden voor de winterstop. Want dan is het winterstop, 29 november. We kijken het nog even naar de stand bovenin. Nou, er is niet veel veranderd. Want Laren is nog steeds de koploper met 31 uit 12. SJC blijft tweede met 28 uit 12. Amsterdam is derde met 27 uit 12. En de Bossen vierde met 26 uit 12. En dan valt er een groot gat naar de nummer 5. Dat is Mop met 18 punten. Dus wat mij betreft zijn de bovenste vier al bekend. En gaan die straks spelen om de playoffs, of in de play-offs eh, om de landstitel. Tim Steens was dat vanuit Bildhoven met de coach van SCAC, Janneke Schotman. Vanavond werd het dus 1-1 in de toppen tussen SCAC en Amsterdam. We gaan weer even naar het uh, voetballen. We gaan naar uh, Frank Wilaert die naar Portugal-Zweden zit te kijken. 1-0 door met Ronaldo, Melde je eer al. Um, andere wedstrijden hou je ook in de gaten. Is daar nog iets veranderd wellicht? Ik zit even te kijken. Griekenland tegen Roemenië is 3-1 geworden. Oeh. Twee goals van Mitroglou. Even opletten voor de goal bij uh, Zweden. Uithaal van Ronaldo... Die Net even te snel schieten. Dus gaat die bal heel hoog over de goal van Isaacson heen. Blijft bij 1-0. Met nog één minuut officiële speeltijd op de klok bij Portugal tegen Zweden. Maar Griekenland dus een belangrijke uh, uh, gaatje geslagen met de, de Roemenen. Met het oog op de return in Roemenië volgende week dinsdag. Twee goalsverschil Is toch altijd lekkerder. Zeker als je een uitdoelpunt tegen hebt gekregen. En dat zal Zweden ook nog gaan proberen te maken. Want als CR7 scoort, dan kan Ibra Kadabra natuurlijk aan de andere kant niet achterblijven. En dus Zweden nu even in de aanval bal De hoek in Gern, buiten spel gegeven. Hij net ingevallen voor... Uh, Elmander die uh, moe gestreden was. Maar Zweden heeft in de tweede helft eigenlijk vooral tegengehouden. Ronaldo na die 1-0 trouwens nog een kopkans gekregen. Tegen de lat gekopt. Dus daar had, uh, daar had uh, uh, Portugal op 2-0 moeten staan. En dat had eigenlijk ook wel verdiend geweest. Op basis van het spelbeeld dat we vandaag hebben gezien. Maar voor de spanning is het natuurlijk altijd beter dat het 1-0 blijft. En dat volgende week in Zweden... Alle druk bij allebei nog staat. Maar natuurlijk met name op de ploeg van uh, Ibrahimovic. Dat vandaag zo dapper probeert overeind te blijven. Weer sluipt Ronaldo dwars door de verdediging in het midden bij Zweden heen. Maar uh, nu kan, komt de bal daar uiteindelijk niet. Portugal blijft aanvallen. Bal over de zijlijn. En zo kan uh, Zweden weer terugkomen in uh, aanvallend opzicht. Je ziet de nervositeit in het stadion. Eigenlijk bij iedereen. Je ziet zo af en toe een... Uh, een shot van de tribune. En er zit altijd wel in dat shot iemand te nagelbijten. Dat is logisch, want er staat ontzettend veel op het spel natuurlijk. Quentrao aan de linkerkant voor Portugal. Tegenstander opzoeken, dat is Larsson. Balletje even terugleggen. Dan op de penalty stip, daar is Nani. Die komt alleen niet aan koppen toe. Speelt geen geweldige wedstrijd, Nani. Speelt eigenlijk geen serieuze rol van betekenis. Ronaldo wel, punt van de 16. Kijken of hij kan uithalen. Hij legt hem even terug. En dan gaat Ronaldo zelf naar het midden van de goal. Komt die bal opnieuw voor richting Quentrao. En uh, nog een aanval. En nog een bal bij de tweede paal. Daar staat natuurlijk Ronaldo weer. Duwt daar Olson ondersteboven. Maakt hem dan uiteindelijk wel. Maar heeft dan de overtreding al lang en breed gemaakt. En die bal is over de achterlijn geweest. Kortom kans voorbij. Alle opwinding ook weer over. We zitten inmiddels dik in de blessuretijd. We gaan drie minuten blessuretijd krijgen. Daarvan hebben we al één minuut gehad. Oekraïne tegen Frankrijk trouwens. Intussen uh, 2-0 geworden door een strafschop van Jarmolenko. Een van de absolute toppers van de Oekraïne. Dus Frankrijk gaat het ook bijzonder lastig krijgen komende dinsdag om zich alsnog te kwalificeren voor het WK. Het grote Frankrijk dat uh, maar net achter Spanje eindigde in de kwalificatiepool. Intussen weer Portugal. Het is echt alleen maar tegenhouden voor uh, Zweden geweest. Ibrahimovic niet één keer serieus gevaarlijk kunnen zien worden in dit duel. Hij bewaart alles voor de uh, return volgende week in Zweden. Quintrao even in de combinatie met Joshua. Kent u die nog? Oudspeler van VVV in Venlo. Compleet mislukt. Inmiddels een grote meneer in, bij Porto en uh, Portugal. En nu dus ook international. Zo groot kun je dus worden als je het niet helemaal redt bij een ploeg als uh, VVV. En uh, ja, de Portugezen doen het nu ook even rustig aan. Bruno Alves, een van de centrale verdedigers. Uh, hij van Venderbatje gaat achterin de bal rondtikken. Wel op de helft van de Zweden nog, want die staan zo ver teruggetrokken. dat uh, de Portugezen rustig kunnen rondtikken. Tot grote ergernis, opvallend, van het publiek. Peppe nu in balbezit, die hoort het publiek natuurlijk ook. En die denkt, nou vooruit, jullie zin, bal naar voren. Dan kijken wat ze daar uh, kunnen doen. Daar komt uh, Almeida. Weliswaar tot het doorkoppen van de bal. Maar niet de bal in de buurt van Ronaldo krijgen. Nani dan actie maken. Zijn acties mislukken. Deelt ook nog een tik uit. En Zweden kan uitverdedigen omdat Nani daar de bal verliest. Dus meteen diep gooi die bal richting Ibrahimovic tegen Pepe. Dat is een uh, gigantenduel. Uh, de voormalige speler van Barcelona tegen de huidige speler van Real Madrid. Dat wint in eerste instantie de voormalige speler van Barcelona tegenwoordig Paris Saint-Germain. Maar het levert geen kans op. En dat is het belangrijkste nieuws. Want op de bal ligt Rui Patricio. Dat is de doelman van uh, Portugal. En daarmee zijn die drie minuten extra tijd ook allemaal verstreken. Dat ziet Rizoli ook. En die af. De wedstrijd in Lissabon zit erop. Je zou kunnen zeggen: Zweden heeft de schade beperkt weten te houden in Portugal. Want 1-0 slechts. Tegen Ronaldo voor Ibrahimovic. Dat is niet onaardig. Maar is het goed genoeg? Dat weten we eigenlijk. Dinsdag pas kijk ik nog even snel naar de andere tussenstanden. Want die wedstrijden zitten nog niet in de extra tijd. Griekenland, Roemenië vooralsnog 3-1. En Oekraïne tegen Frankrijk dus zojuist gemeld. 2-0 voor Oekraïne. Afgelopen is reeds IJsland tegen Kroatië. 0-0. Bent u helemaal bijgepraat. Goed. Dan um, gaan we weer even terug naar Salt Lake. Naar Sebastian Timmerman. Er zit nog na te beven daar vanwege die uh, nou. de enorme uithaal van Sanguali. Uh, 37, uh, 74 naar... Nee, wat zeg ik? Uh, 36 was nee, het. Nee, uh, 36, Ja, van 36, recorden. 74 naar 36, ja, 57. Ja. Wat een enorme ja. hap eraf. Dat zie je toch zelf op die afstand? Ja, zij dus heeft een enorme vooruit, stap vooruit gezet in haar carrière. Uh, aan de hand van een Canadese coach trouwens. Kevin Crockett heet, heet die beste man. Die kent Beijing Wang nog heel goed. Die trainde heel lang bij hem. Maar het is ongelooflijk ongenaakbaar. Zet de rest echt mijlen ver in haar schaduw. En uh, het is echt een grote vraag wie haar van de Olympische titel gaat afhouden in uh, dit seizoen. Overigens een naamgenoot nu van haar in de baan. Dat is uh, Kang Sok Lee. Maar die wordt uh, ver weggereden door Gilmore Jr., Dat is een Canadees. We zijn inderdaad begonnen bij de 500 meter bij de mannen. En die zie ik dan het eerste persoonlijke record. Pas in de derde rit. De heren bleven nog een beetje achter bij de vrouwen tot nu toe. Maar met 34, 25 rijdt Gilmore Jr. een persoonlijk record dus. En dat is ook een beste tijd hoor. Want dat is de elfde tijd ooit. Dus daarmee doet Gilmore Jr. het hartstikke goed. 500 meter dus. Ja, daar staat het wereldrecord zo verschrikkelijk scherp. 34, 03 van Jeremy Waterspoon. Die trouwens dus de vijf snelste tijden ooit allemaal achter, zich, euh, achter zijn naam heeft staan. Kang Sok Lee is de eerstvolgende met 34-20. Dus daar zit wel een behoorlijk verschil in. Dus ik verwacht ook niet zo 1-2-3 dat we hier een wereldrecord gaan rijden. Dat zou me enorm verbazen. Maar misschien dat de Nederlanders wel in de buurt kunnen komen... van het Nederlands record. Dat staat op naam van Jan Smekens. Die niet helemaal lekker begon in het seizoen vorige week in Calgary. Met twee keer een zevende plaats. 34-32 is dat Nederlands record. Smekens komt straks... Straks in de zevende rit als eerste Nederlander in actie. Daarna Michel Mulder tegen Jesper Rospers. Dan een ritje geen Nederlander. En in de laatste rit de Nederlander die vorige week het beste startte op de 500 meter. Want hij won er eentje. Ronald Mulder rijdt in de laatste rit tegen Olympisch kampioen Thijben Mo. en happy. Het is precies tien over half elf. We gaan even terug naar Frank Wilaars. IJsland, Kroatië, Meldeon, 0-0. Portugal, zweden hebben we alles over gehoord. 1-0 e doelpunt. Ronaldo blijven er twee over. Die waren nog niet afgelopen. Griekenland, Roemenië en Oekraïne, Frankrijk. Ja, daar zijn uh, wel de nodige ontwikkelingen. Griekenland met twee goals natuurlijk van uh, Mitroglou, die veel scorende spits. Ook in de Champions League voor Olympiakos Piraeus maakte er twee Salpingidis. Die andere tussendoor maakte Bogdan Stanku nog 1-1 voor Roemenië. In de extra tijd krijgt Kostan Lazar voor Roemenië zijn tweede gele en dus rode kaart. Vier minuten daarvoor had hij zijn eerste gele kaart gekregen. En uh, die wedstrijd is nu dan ook daadwerkelijk helemaal uh, afgelopen. Dus die 3-1 stand voor Griekenland die blijft staan. Tot volgende week uh, dinsdag als de heren op uh, return gaan in uh, Roemenië. En dan Oekraïne tegen Frankrijk. Daar zitten we ook in de extra tijd. Oekraïne 2-0 voor. Goals van... Zozulia en Jarmolenko, die laatste uit een penalty. 2-0 dus voor de Oekraïne. En in de extra tijd, Laurent Koscielny, die uh, zijn tegenstander bijna in elkaar beukt. En uh, dus een rode kaart krijgt. Dus Frankrijk ook nog eens met 10 en ze kunnen slecht tegen hun verlies. En moeten in Frankrijk dus een 2-0 achterstand gaan goedmaken. Met uh, nou ja, bijvoorbeeld Giroud, Nasri en Ribéry uh, die uh, vandaag in de basis zijn begonnen. Benzema begon nota bene op de bank. Staat dan inmiddels al wel 20 minuten dik in het veld. Maar dat kan Frankrijk vooralsnog niet helpen. Laten we zeggen dat Oekraïne tegen Frankrijk 2-0 wordt. En als het verandert, dan hoort hij mij nog terug. Goed, dat was Frank Wielaard. Dan naar het Nederlands elftal. Nee, gaan we naar het schaatsen? We gaan even naar het schaatsen. Sebastian Timmerman, natuurlijk. Want uh, de Nederlandse jongens komen zo langzamerhand ook in actie. Hè? Zeker weten, Jan Smekens staat op het punt van beginnen... terwijl ik Kuznetsov de Rus 3446 zie rijden. Dat is de derde tijd tot nu toe, maar uh, voor hem leuke nieuws. Het is namelijk een persoonlijk record. Pas het tweede persoonlijk record uh, dat ik gezien heb in deze, op deze 500 meter... terwijl we toch al 12 rijders in de baan hebben gehad. Maar wat dat betreft zijn de vrouwen beter uit de startblokken gekomen... dan de mannen dit seizoen, zou je kunnen zeggen, op die 500 meter. Daar is de progressie bij de vrouwen in de breedte wat beter, lijkt het wel... dan bij de heren, waar we twee lijken hebben op deze 500 meter niet alleen een 10ste, Maar ook in duizendste reden Gilmore Junior uit Canada. 34, 25 en dan een 8 als duizendste. En Georgie Kato dezelfde tijd. Voor Junior was dat een persoonlijk record. Maar voor Georgie Kato de Japaner niet. De Japaner uit Stalland wordt hij wel eens genoemd. Jan Smekens die als een van de weinige Nederlanders wat dat betreft een bijnaam heeft. In het schaatsen 26 jaar is die Nederlands recordhouder. Dus 34, 32 in deze baan in de uh, zevende rit. Terwijl uh, de speaker even in de war is. Want die kondigt Michel Mulder... en Jesper Hospes aan. Maar dan moet ik de speaker toch even corrigeren. Die komen dadelijk in uh, de achtste rit bas... Uh, uh, in actie. En Mitchell Whitmore, de Amerikaan... de tegenstander van Jan Smekens, die kan er ook wel om lachen. Voor hem zal het een eer zijn dat hij als Michel Mulder wordt aangekondigd. Want dat is de wereldkampioen sprint. En uh, van zo'n titel mag... deze Mitchell Whitmore... 23 jaar uit uh, Santa Ana in California... van origine alleen nog maar... Dromen. Hij werd op dat WK 12e hier in Salt Lake City eind januari. Smeekens, goed begonnen. En als een vis happend naar lucht op het droge. neemt hij de happenadem tot zich. En dat de, die zijn schaars hier op hoogte in Salt Lake City. Je merkt het aan alles. 9,67 is de openingstijd van Jan Smeekens. Dat is goed. Raad goed door de eerste buitenbocht heen. Dan het uitversnellen, de kruising op. Moet hij nu al het grootste gedeelte met het gat naar Whitmore zien te dichten? Lukt hem nog niet helemaal. Hij moet de binnenbocht daarvoor gebruiken. Om onderdoor te komen bij de Amerikaan. Houdt hij de binnenbocht? Oh, met moeite moest wel inhouden. Dat kost snelheid, dat zie je ook. Want Whitmore gaat mee in de buitenbaan en Smekens heeft moeite om de rit te winnen. En dat lukt hem ook niet. 34-36 voor Smekens. Daarmee komt hij wel dicht bij zijn Nederlands record hoor. Maar 400ste blijft hij ervan verwijderd. Het is de vierde tijd tot nu toe. En Whitmore rijdt 34-31 en die haalt dus gewoon in één keer 1500ste van een seconde af van zijn persoonlijk record. Dat is dus het derde PR wat we zien op deze 500 meter bij de heren. En qua tijd mag Smekens tevreden zijn met die 34, 36. Maar 400 ze dus boven het Nederlands record. En uh, qua klassering komt hij dan wel niet in de buurt van de medailles. Alhoewel, in de buurt. Hij zit wel in de buurt. Maar niet op het podium. Dat weet hij nu al. Want uh, hij staat op de vierde plaats als we nog drie ritten te gaan hebben... En we dan nu wel de heren in actie krijgen die uh, zojuist al door de speaker werden aangekondigd. Die maakte even een foutje. Die was uh, kleurenblind want die zag het Amerikaanse pak aan ook voor een Nederlands pak. En nu staan er dan wel twee oranje-blauwen in de baan. Want zo ziet dat Nederlandse pak eruit. Oranje-blauw en dan met een beetje die dat mintgroene erbij. De kleur van de hoofdsponsor van de KNSB, Michel Mulder in de binnenbaan. En zijn teamgenoot Jesper Hospers in de buitenbaan. Rijden allebei voor Beslist.nl collega's van elkaar, vrienden en ploeggenoten. Maar nu vooral elkaars grootste concurrenten. En dat zullen ze blijven dit seizoen op de 500 meter. Mulder, de wereldkampioen, sprint. Terug op de baan waar hij dat werd. Eind januari. In één keer goed vertrokken voor deze 500 meter. Tegen Jesper Hospers. En dat is een echte 500 meter man. Echte 500 meter specialist. En ze gaan gelijk op bij de opening. 9,53 voor Hospers. Om 9,57 voor Michel Mulder. Hospers door de buitenbocht heen. Komt maar heel goed. Komt heel goed die kruising op. Met maar een heel weinig Verschil naar Michel Mulder-Tour. Als Hospes deze binnenbocht goed kan houden. Als hij de binnenbocht goed kan schaatsen. Waar hij even met zijn linkerhand naar het ijs moet. Kan er een goede tijd in zijn betreden. Maar Mulder... Blijft voor. Mulder blijft voor Hospes in de buitenbaan. Mulder gaat de rit winnen en doet dat in. 34-26. 34-26. Nederlands record voor Michel Mulder. In een geweldige rit ook van hem. Waarin Hospes ook goed startte. Maar waarin Mulder het initiatief overneemt. En uh, het Nederlands record van Jan Smeekens dus overneemt. Michel Mulder, 34-26. Dat is de derde tijd op deze 500 meter. Zo hoog ligt ook het niveau. Maar wel dus een Nederlands record. En ook hij haalt twee tienden van de seconde. Af van zijn persoonlijk record. Michel Mulder neemt het Nederlands record over. Hier in Salt Lake City van Jan Smeekens. En uiteindelijk kwam Jesper Hospus tot 34,56. En hij blijft daarmee net 600ste van een seconde verwijderd van zijn persoonlijk record. Nederlands record is eraan. Maar zoals ik al zei, ik denk niet dat we in de buurt gaan komen van het wereldrecord. Want dat staat met 34 03 dus wel heel erg sterk. Maar 34-26, daarmee kan Michel Mulder dus heel tevreden zijn. Vorige week was ook hij niet helemaal tevreden over zijn 500 meters. Vierde in de eerste serie in Calgary, negende toen in de tweede serie. Maar nu maakt hij dus een hoop goed. Het Nederlands record is verbeterd en staat dus nu op naam van Michel Mulder. Voorlaatste rit tussen de Canadees, Jamie Gregg... En uh, een andere Noord-Amerikaan komt hier uit Amerika. Tucker Fredericks. Dat is uh, een zeer wisselvallige schaatser. Die uh, uh, heeft de ene week hele goede wedstrijden. Dan wint hij. De andere week kan het weer helemaal niet zijn. Vorige week in Calgary had hij een goed weekend. Toen won hij op uh, de eerste dag op vrijdag. Won die de B-divisie. En een dag later stond er weer een a 1 achter zijn naam. Alleen toen zegevierde Tucker Fredericks in de A-divisie. In 34-46, Nu staat de snelste tijd. Twee tiende van een seconde sneller. Hand naar het ijs. Bij de man de binnenbaan bij Jamie Gregg. Naar de openingstijden die in het voordeel waren van uh, uh, Tucker Fredericks met 9.57. Fredericks kan normaal gesproken als hij zijn dag heeft ook een hele goede ronde aan de dag leggen. Gaat nu in de binnenbocht richting Jamie Gregg. Zit ernaast. Is er voorbij. Armen los. Het uitversnellen bij Tucker Fredericks. Die de rit gaat winnen van Jamie Gregg. En gaat komen tot 34-30. Dat is de vijfde tijd. Langzamer dan Michel Mulder. Gregg automatisch. Dus ook langzamer dan Michel Mulder. Michel Mulder staat nog altijd op de derde plaats. Met zijn 34-26 het Nederlands record, 100ste van een seconde achter de snelsten tot nu toe achter Gilmour Jr. en Georgie Cato... als we gaan kijken naar de laatste rit op deze 500 meter bij de mannen. Ja, en we nu Ronald Mulder in de baan krijgen. En dat was degene die een paar jaar geleden het Nederlands record overnam... van Gerard van Velde. 34-41 is het persoonlijk record van deze Ronald Mulder. De tweelingbroer van Michel Mulder. Vorige week zag Michel hoe Ronald de eerste 500 meter won in Calgary. Ronald, die op zijn beurt vorig jaar hier of vorig seizoen moet ik zeggen eind januari hier in Salt Lake zag hoe Michel Mulder wereldkampioen sprint werd. En nu is het dus weer aan Ronald Mulder die nog even zijn schaatsen, zijn ijzers schoonmaakt. Helemaal aan de andere kant voor mij gezien, van mij uit gezien bij de start van de 500 meter. Nu is daar Ronald Mulder om weer een antwoord te hebben op die hele snelle, die pijlsnelle 500 meter van Michel Mulder. Die dus 34-26 heeft gereden en het Nederlands record heeft verbeterd. Tijbermo is de tegenstander van Ronald Mulder, de Olympisch kampioen. Maar de man die pas in zijn carrière één keer een wereldbekerwedstrijd wist te winnen. Tybemoe weet wat het is om te pieken, want hij is niet alleen Olympisch kampioen... maar ook de laatste twee seizoenen de wereldkampioen op deze afstand op de 500 meter. Een man dus van de piekmomenten tegen Ronald Mulder... die de Amerikaanse start, de atletiekstart, hanteert. Handje op het ijs en Tybemoe gewoon de klassieke start. Weg voor deze laatste rit op de 500 meter waar Mulder opent in 9 6, en Mulder prima meegaat hoor. In 962 bij hem ook die katachtige slag. In die uh, eerste binnenbocht. Nu naar de kruising. Maar Mo komt er al aan hoor. Zo, so die heeft een heleboel snelheid. Veel meer snelheid dan uh, Ronald Mulder. Mo binnen door in de binnenbocht. Gaat Ronald Mulder op achterstand zetten. Maar gaat onderuit. Oeh, dat is een flinke valpartij van Thijs Mo. Mulder werd gehinderd. Maakt zijn rit natuurlijk wel af. En doet dat in 34-54. Dat is de elfde tijd. En ik kijk even naar Thijs Mo. Want die uh, klapt daar keihard in de boarding. En volgens mij is het Michel Mulder uh, die daar onmiddellijk ook naartoe schaatst. En uh, Mulder overeind inmiddels heeft. Of uh, Mo gelukkig overeind heeft geholpen. Onder de boarding vandaan heeft gehaald. Want daar klapte de Olympisch kampioen onder. Maar dat loopt dus gelukkig voor hem goed af. De 500 meter loopt ook goed af voor Gilmore Jr. en Georgie Kato. Want zij delen de overwinning in 34, 25 en 8000 ste Op de derde plaats Michel Mulder in een Nederlands record. 4. 34, 26. Het is in ieder geval een spectaculaire avond wat het schaatsen betreft. We gaan even terug naar het voetballen... want Bruno Martens Indi kan morgen niet spelen in de oefenwedstrijd tegen Japan. De verdediger heeft een spierverrekking opgelopen... en moest de oranje training vandaag aan zich voorbij laten gaan. Het Nederlands elftal trainde vanmiddag in het Belgische Genk... waar morgen ook de wedstrijd wordt gespeeld. Bas Stigler is in België. Aan het aantal Japanse journalisten te oordelen... wordt er morgen geen oefenwedstrijd gespeeld, maar een WK-finale... Tientallen, vele tientallen verslaggevers, cameramensen en fotografen zijn naar Genk gekomen. En dat allemaal voor een oefenpotje. Maar de Japanners kijken er naar uit, logisch misschien ook wel. De nummer 44 van de wereld wil zich graag meten met de nummer 8. Die nummer 8 kreeg wel een tegenvaller te verwerken trouwens vanmiddag. Bruno Martins Indy moest al in de warming-up afhaken met een blessure. Waarschijnlijk uh, een, een verrekking van een spier. Hij had al wat lasten van. En, uh, hij kon het niet goed omschrijven. en uh, We wilden hem uh, dan ook de warming-up uh, laten doen... zodat hij uh, dat dan uh, kon voelen weer... en het uh, beter kon omschrijven. Maar uh, hij voelde nog steeds spanning. En dat is ook weer waarom ik nooit een opstelling uh, bekend maak... Uh, want ja, dat heeft helemaal geen zin, omdat dat iedere dag uh, zou kunnen gebeuren... en dat gebeurt ook weer. Vorige keer had ik hem ook uh, bekendgemaakt... en toen moest ik ook uh, een, een uh, vervanger aanwijzen. Nou, ik vind het altijd beter om gewoon het elftal uh, te geven... wat ook daadwerkelijk speelt. En met die vorige keer bedoelt de bondscoach... de vorige oefenwedstrijd in Portugal... toen Kuit en de Koesman met de koppen tegen elkaar knalden. Dan is nu nog de vraag hoe nu verder... Hij speelt niet. Ron Vlaar speelt op zijn positie. Heel jammer, maar het is niet anders. We nemen geen risico met hem. En de rest blijft zoals Van Gaal woensdag al verklapte. En met deze mededelingen over Martins Indy en Vlaar... was het nieuws er vanmiddag wel af bij de persconferentie. Die stond voor de rest vooral in het teken... van hele lange, hele beleefde Japanse vragen... en hele lange, hele keurige vertalingen... En ook een keurig netjes antwoord van Louis van Gaal over de staat van het Japanse voetbal. Ja, ik denk uh, dat uh, Japan een uh, geweldige ontwikkeling heeft uh, doorgemaakt. Dat blijkt ook wel. Uit de laatste vier WK's uh, hebben zij zich gekwalificeerd. Dat is niet voor niks. Uh, en je ziet ook veel uh, Japanse voetballers nu in Europa voetballen. Dus die spelen allemaal op het uh, hoogste niveau. Veel in de Bundesliga ook. En uh, ja, dat zie je ook terug aan het Japanse team. Ze hebben ook een Europese trainer. Sakharoni. Uh, dus Europese stijl. En uh, het systeem wat ze spelen... Althans, wat ze de laatste wedstrijden gespeeld hebben... is ook een Europese stijl, stijl is 1-4-2-3-1 systeem. En uh, we zien daar voetballers uh, terug... die ook in een Nederlandse competitie hebben gespeeld. Bijvoorbeeld uh, Honda. Uh, ja, ik denk dat het uh, waarschijnlijk door de inbreng van de coach... Uh, erg gedisciplineerd is en dat zij spelen als een team. En, en dat is altijd het belangrijkste, vind ik. Oranje speelt morgen tegen Japan... en dinsdag aanstaande nog tegen Colombia. Dat zijn de laatste twee wedstrijden van dit jaar voor het Nederlands elftal. Voor de volledigheid, het duel morgen begint smiddags in Genk om kwart over één. En dat heeft alles te maken met de Japanse televisie... waar de wedstrijd primetime op wordt uitgezonden. Want zoals gezegd, Nederland loopt niet heel erg warm voor deze wedstrijd... De tegenstander doet dat wel. Morgen te horen op Radio 1 om kwart over één dus. Bas Stigler en Jack van Gelder morgen. Dan eh, naar de Davis Cup, want de finale was eh, vandaag eh, bezig. Na dag 1 is het 1-1. Mark Brasser heeft het allemaal gevolgd. Goedenavond, Mark. Goedenavond, Robert. We hebben het over eh, wat te Servië tegen eh, Tsjechië. Novak Djokovic opende met een overwinning op Stepanik en sets. Dat is eh, volgens de verwachting eh, uiteraard. Maar heeft Djokovic er wel een beetje voor moeten werken? Ja, hij heeft er stevig voor moeten werken, inderdaad. Het was uh, inderdaad drie sets. 7-5, 6-1, 6-3, meen ik de derde. Uh, ja, het, het was niet zo makkelijk als dat de, de, de uitslag doet vermoeden. Zeker de eerste twee sets. Ook die tweede set die hij met 6-1 won, uh, moest hij aan de bak. En ja, het is wel aardig om te zien hoe hij hier doorheen is gekomen. Hij heeft natuurlijk enorm veel wedstrijden gespeeld de afgelopen weken. Dat, uh, dat, dat weten we. Afgelopen maandag stond hij nog in, in de finale in Londen. In de O2 Arena van de World Tour Finals tegen Nadal. Nou, een paar dagen later alweer meteen aan de bak voor zijn land uh, tegen Stepanek, tegen Tsjechië dit weekend. Ja, het zou zomaar zo kunnen zijn dat hij morgen ook gaat dubbelen Novak Djokovic. Een heel belangrijke dubbel staat er morgen op het, uh, op het programma. En misschien komt hij daarin uh, nog wel in actie. Dus de vraag is ja. hoe hij hier doorheen is gekomen. Uh, het is 1-1 uh, na de eerste dag. Dat betekent dat het dubbelspel morgen nog geen beslissing gaat brengen. En dat Djokovic in ieder geval zondag ook nog een partij moet spelen. Wil hij morgen dubbelen, ja, dan zal hij opgesteld gaan worden. Ja, Berdig uh, won van uh, Lajovi. Ja. Ook dat en drie sets, daar uh, moeten we ja, dan nog over. Zoals op... verwacht, inderdaad. Ja, inderdaad. ja die liefde, ja. dat is een jongen die, die jonge jongen 23 jaar. Ja, het verhaal van Servië is toch dat ze heel erg verzwakt zijn. Janko Tibzarvic is er niet bij, die heeft een voetblessure. Uh, en dan hebben we nog Viktor Trojcicki. Ja, dat is een heel, ja, toch wel treurig verhaal. Uh, in april in Monaco dit jaar een dopingtest gemist. Nou ja, hij heeft wel zijn plasje ingeleverd, maar hij voelde zich niet helemaal lekker. Hij is ook bang voor naalden. Hij zei, mag ik alsjeblieft de bloedtest die er nog achteraan kwam, mag ik die overnemen? slaan. Nou ja, volgens uh, Troitski heeft de arts gezegd, nou ja, dat is goed, dan doen we alleen die urinetest. Maar vervolgens werd hij toch voor anderhalf jaar geschorst. Dat is uiteindelijk teruggebracht naar twaalf maanden. Maar ja, Troitski er dus niet bij bij Servië, net zoals uh, Tibzarevic niet, uh, ernstig verzwakte de Servische ploeg. En dus moest hij uh, toezan Lajovic, die 23 jarige jongen, ja, die moest uh, de wei in, om het zomaar te zeggen, maar redden het absoluut niet tegen Thomas Berdig, die in drie uh, sets won. Ja, en dan nogmaals, dan, dan wordt dat dubbel vanmorgen. Dat was eigenlijk al een beetje de verwachting dat het zo zou gaan. Dat dubbel van Morgen wordt ontzettend belangrijk. Ja. Nou goed, uh, we gaan het zien. Uh, je hebt 10 seconden om te zeggen of wie jij je geld zet. Ik zet mijn geld op uh, de titelverdediger op Tsjechië. Omdat ik denk dat de dubbel morgen uh, Berdig Stepanek. dat dat uh, het winnende dubbel wordt. en dat Berdig dan uh, zondag het, uh, het uh, derde punt voor Tsjechië binnenhaalt. We waren 14 seconden. Dat is te lang, oh, sorry. hè? Sorry. Ja, nee, geeft niet. Ik vergeef ja. het je. Goed, uh, dankjewel, Mark. We gaan je nog horen dit weekend. Ik meld u nog even dat het schaatsen, als u dat uh, wil volgen. Is natuurlijk te volgen via nos.nl. Dan hebben we de 3000 meter dames en de 1500 meter mannen later vannacht. Zometeen met het overmorgen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Goedenavond.